Vier uur, Joop met het NOS-journaal. Op de A1 zijn bij een busongeluk zeker 26 gewonden gevallen... onder wie twee zwaar gewonden. Ze zijn overgebracht naar het AMC in Amsterdam en het UMC in Utrecht. Een touringcar reed rond het middaguur bij Muiden tegen de vangrail aan. Twee andere touringcars die daarachter reden botsten vervolgens op elkaar. De drie bussen waren onderdeel van een groep van zes bussen. Ze waren voor een bedrijfsuitje op weg naar Scheveningen. De A1 in de richting van Amsterdam is bij Muiden dicht. De politie verwacht dat de weg rond half vijf wordt vrijgegeven. In beide richtingen staan lange files in de oude kerk in Delft is de herdenkingsdienst aan de gang voor prins Frizo. Onder andere premier Mark Rutte, U2-zanger Bono, oud-VN-secretaris-generaal Kofi Annan en aartsbisschop Desmond Tutu zijn aanwezig. Frizo had een speciale band met Delft. In de kerk waar hij vandaag wordt herdacht, werd in 2004 zijn huwelijk met Mabel Wisse smit ingezegend door dominee Karel Terlinde. Ook heeft hij in Delft luchtvaart- en ruimtevaarttechniek gestudeerd. De NOS laat in een extra programma om 5 uur vanmiddag op Nederland 1... en nos.nl beelden zien van de bijeenkomst in Delft. De Rabobank wordt niet langer gezien als de betrouwbaarste bank van Nederland. Dat blijkt uit een peiling van het tv-programma 1Vandaag. In 2009 vond 54% van de Nederlanders de Rabobank nog de betrouwbaarste bank. Nu is dat maar 22%. Aanleiding voor het onderzoek was het gemanipuleer van de Rabobank met de Liborrente... Van de Rabobank klanten overweegt een kwart over te stappen... naar een andere bank vanwege het schandaal. De radioprogramma's Timor Open Radio van 3FM... Zomertijd van Radio Veronica en Helemaal Haandrik Man van Radio 2... zijn genomineerd voor de Gouden Radioring. Dat maakte de AVRO bekend. De Gouden Radioring wordt jaarlijks uitgereikt... aan het beste radioprogramma van Nederland. De uitreiking van de publieksprijs gebeurt op 14 november... tijdens het radiogala van het jaar. Het weer vrijwel overal droog, af en toe wat zon, 13 graden. Maar vanavond vanuit het westen regen en wind vannacht. En morgenochtend aan zee storm met zware windstoten. Verder morgen buien, mogelijk met onweer. Temperatuur morgen rond 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er zijn nog altijd problemen op de A1 na het busongeluk bij Muiden. Op de A1 vanuit Amersfoort staat tussen meer en Muiden 6 kilometer. Er is daar nu één rijstrook vrij. De andere kant op richting Amersfoort tussen Diemen-Noord en Muiden 3 kilometer Fieden. Het verkeer Amersfoort-Amsterdam kan het beste omrijden via Utrecht over de A27, A12 en de A2. Door de problemen op de A1 loopt het verkeer ook vast op de A6 vanuit Lelystad. Daar staat voorknoopend Muidenberg 2 kilometer... Dan de A10, de ringweg van Amsterdam. De A10 Oost richting Amersfoort is dicht bij knoopend Watergraafsmeer door werkzaamheden. De andere kant op staat Ville richting Zaanstad voor de Koentenol 6 kilometer. Einaudi bij Lavinia Meijer. Een persoonlijke selectie van werken van de geliefde componist Ludovico Einaudi. Dromerig, poëtisch en recht in het hart...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 Goedemiddag, nog een half uur vanuit het Grand Café van de Lamar. Straks 80 seconden uh, saxofoon talent. Straks ook een uh, muzikant die een cd-box heeft uitgebracht uh, met 22 uur uh, materiaal. 382 nummers, Ronald Snijders. Als we nu hem um, op zouden zetten, dan zouden we morgenmiddag om, om even kijken. Twee uur de laatste cd uh, net uh, klaar hebben. Ja, en de in, en in middelen in zijn slaap zijn gevallen. Denk je? Ja dat, uh, ja, dat is een menselijke behoefte. Daar kan je niet omheen, hoor. Ja, ja, goed. Uh, we, we gaan straks uitgebreid over die box uh, praten. Uh, ik pra ga nu eerst met uh, mijn andere gast praten, uh, uh, Jan-Paul Schutte. Wat gebeurt er als je een sponsdier door de gehaktmolen haalt? Waar komt het leven vandaan en waarom is een rund meer verwant aan een walvis dan een paard? Deze en vele andere vragen die worden beantwoord in het kinderboek... Het raadsel van alles wat leeft van Jan-Paul Schutte. De evolutietheorie werd niet eerder zo aanstekelijk, zo spannend... en helder uitgelegd in zo'n mooi boek. Uh, hij kreeg deze week de Nienke van Hichtenprijs... Uh, de tweejaarlijkse prijs voor het beste kinderboek. Nog gefeliciteerd daarmee met die, uh, ja, met die bekroning. Dank je wel. Ja, en en ik, ik las vanmorgen de volkant, de stond uh, een klein kadertje en er stond kunnen dieren praten, dacht ik meteen is dat een vraag die eigenlijk ook beantwoord is in het boek? Nee hè? En die heb ik in mijn eerste boek uh, beantwoord, en, en, dat heet is Wat Ik Zeg en dat en, gaat over de taal van dieren. En kunnen ze praten? Absoluut, Absoluut. ze Absoluut. kunnen communiceren. Ja, nou en dan wist ik wel iets van de evolutietheorie, maar niet heel veel uh, uh, dus dit boek was voor, voor mij en voor, voor mensen die het hebben gelezen ook een ontdekkingstocht um, dat moet voor jou? Ja, of, of, of niet? Hè? Wist jij wel alles al? Nee, begon. Uh, ik had allemaal vragen voordat ik begon. En die heb ik uh, in het uh, proces van het schrijven heb ik die, uh, geprobeerd te beantwoorden. Het komt voort uit nieuwsgierigheid. Wat was de, de, de, de meest prangende vraag eigenlijk voor jou? Nou... Een van die vragen is bijvoorbeeld van, um, stel je hebt een hengelvis. Hè? Dat is zo'n vis met een, een, een, een hele lange hengel voor zijn bek. En aan, die, uh, uh, aan het eind van de hengel zit een klein visje. Tenminste, dat lijkt zo. Dat is allemaal deel van die vis. Um, uh, een prooivis komt erop af, die wil dat visje opeten. En nog voordat hij iets weet, is die uh, opgezogen door die hengelvis... Uh, nou snap ik dat die hengelvis uit een gewone vis komt. Maar hoe kom je nou zo ver dat er ineens een hengel ontstaat met een visje eraan? Dat is de evolutie, maar hoe ja. kan dat zo snel gaan? Ja. Of heeft God dat zo geschapen? Ja, en dat zeggen natuurlijk de creationisten. Ja, ja. Ja. Die discussie die moet je dan natuurlijk ook in zo'n uh, boek behandelen. Uiteindelijk, ja. uh, de ja. wetenschap uh, wint met 2-1, geloof ik. Dat ja, is. bij mij wel. Ja. <laughs> de, de, de juiste toon lijkt mij bij zo'n boek... Heel uh, belangrijk. Het, het, het moet niet uitleggerig zijn, hoewel je wel alles uit wil leggen. Ja. Maar je moet een soort, ja, wat is het, tong in cheek? Hoe, hoe noem je dat zelf? Nou, die toon die was ontzettend belangrijk omdat ik wist dat ik een gouden onderwerp had. Uh, het was zo'n mooi onderwerp waarin ik zoveel van mijn uh, kennis uh, kwijt kon. Uh, alleen wat, me, wat tot nu toe nog een beetje ontbrak in mijn boeken, dat was humor. En uh, hier heb ik echt geprobeerd om zoveel mogelijk humor erin te stoppen. Om dingen als DNA en RNA en uh, de, de, de uh, vervaltijd van atomen uh, uh, behapbaar te maken. En ja. ik denk dat het gelukt is. Ja, dat is zeker gelukt. Ik vind alleen de ondertitel al een voorbeeld van, van, van humor. Want uh, ja. wat is de ondertitel ook weer? Uh, nou, de titel is het raadsel van alles wat leeft. En de ondertitel is en de stinkzokken van Jos Grootjes uit Rieuw. Ja, Jos Grootjes. Uit ik heb even gekeken, het telefoonboek van Driel. Er is wel een ede groot, maar Jos Grootjes bestaat niet. Ja, dat heb ik ook opgezocht. Ik wilde het hem niet aandoen. <laughs> maar wat is, wat is het karakter van Jos Grootjes? Moeten we dat als een beetje als... Dat wij dat zelf zijn? Uh, ja en nee. Uh, ik wilde een beetje een zullige man hebben als voorbeeld. Omdat, uh, uh, omdat ik ook duidelijk wilde maken... dat evolutie niet per definitie betekent dat alles beter wordt... Uh, Jos Grootjes is ook door evolutie ontstaan. En uh, die zou nog geen twee weken uithouden in de in jungle. Waarschijnlijk nog geen twee dagen. Dus um, ten opzichte van de Neandertaler zijn we in dat opzicht niet heel erg vooruit ja, gegaan. Dus we zijn er wat dat betreft alleen maar op achteruit gegaan. Precies. Ja, ja, ja. Uh, uh, een uh, andere belangrijke uh, ontdekking die je hebt gedaan uh, niet over alle evolutiematerie materie en dergelijke maar is om ik te gebruiken. Ja. Het is een persoonlijk boek geworden. Ja. En, en, zonder dat ik het wist. Ik heb het niet bewust gedaan. Maar op een gegeven moment had ik. Um, een boek van Ernst Gombrich gelezen. De kleine geschiedenis van de wereld. En hij gebruikt in een boek over geschiedenis. Ook de ik-vorm. En dat vond ik zo sympathiek. Terwijl het klinkt juist heel megalomaan. En, en, en, uh, wie ben jij wel, Jan Paul? Ja. Maar uh, juist in dit boek, uh, waarin ik uh, ook een beetje over mijn eigen geloof vertel. Uh, juist in dit boek past dat heel goed. Ja. Ja. Het geloof. welke plaats neemt dat in, in, het, in het boek? Uh, nou... Je hebt natuurlijk de creationisten. Mm -hmm. eh, en daar, daar trek ik echt fel tegen van leer. Want ja, dit dat is gewoon flauwekul wat ze zeggen. Mm -hmm. Maar ik wil niet uitsluiten dat er eh, toch een, een, een goddelijke schepping is. Ik weet het gewoon niet. Mm -hmm. Dat is ook um, fijn om te erkennen, gewoon natuurlijk. Hè? Ja, ja. ja, dus uh, wat dat betreft wil ik daar geen mening over doen. Want dat weet ik niet. Nee, ik, ik weet niet. wel dat de evolutie een feit is. Ja. Kom je wel uit een familie waar dat geloof een belangrijke rol speelde? Uh, speelde, ja. zeker heeft iedereen het een beetje laten varen. Ja, hmm. ja steeds, steeds losser geworden. Van op zondag niet, uh, niet naar voetbal mogen tot en met... Uh, ja, helemaal los. Ja. Ja. Uh, ik las ook ergens dat uh, in het boek dat als je afstand doet van je geloof... dat door bepaalde... Chemische processen in je hoofd, voordat je het weet, weer terug kunt vallen in het geloof. Ja, ja dat uh, gezegd. Ja, ik heb uh, samen met Dick Swaap een boek geschreven. Hij is een de ja. En uh, ja, als je een bepaald deel van de temporaal kwad prikkelt met een elektrode. dan krijgen mensen een, een spirituele ervaring. En uh, de boeddhisten zien dan Boeddha, de islamieten zien, uh, zien Mohammed. En uh, ik zou Jezus zien, denk ik. <kacht> Mooi, ja. prachtig. Hoe zal die eruit zien? Dat is dan natuurlijk de volgende vraag. Maar goed, het voert misschien een beetje ver. Nou, dacht ik altijd dat wij van de apen afstammen. Maar het gaat nog veel ja. verder. We, we, we komen eigenlijk allemaal van een slijmbal. Ja, van een slijmbal en van een spons. En, uh, van een uh, eencellig wezentje. Je kan zo ver gaan als je maar wil. Ja, en, oh. en je, je bent uh, heel erg groot fan van het uh, pantoffeldiertje. Uh, ja. Dat herinner ik me van heel vaag van de, bi de biologieles van vroeger. Maar wat is er ook weer met dat pantoffeldiertje? Dat is een heel bijzonder beestje, toch? Nou, ik leg uit. Het is meteen het eerste hoofdstuk. Uh, waarom dat pantoffel... Stel dat je een robot bouwt en die robot die kan praten. Je kan ermee voetballen en hij geeft alle antwoorden die op Google staan. Uh, en Je bouwt zo'n robot en je vergelijkt hem met het pantoffeldiertje... en is het pantoffeldiertje nog honderd miljoen keer knapper... en ingewikkelder in elkaar gezet dan die robot... Voilà, dat ja. is het verhaal. En dan nog even tot slot, want dat vond ik ook zo'n mooi verhaal dat als je het hebt over die schepping tegenover de Darwinisten... de creationisten tegenover de Darwinisten... dan komt die kever voorbij, die bombardeerkever. Ja. Dat is zo'n mooi beest. Kun je ja. Even kort, wat, wat, wat, wat heeft dat voor een eigenschap? Ja, die heeft twee stofjes op zijn rug zitten. En als hij in gevaar is, dan combineert hij die twee stoffen met elkaar... en dan ontstaat er een explosie en die kan hij richten... op de ogen van zijn belager. Of dat nu een spin of een vogel is... En uh, nou ja, de grote grap is dat zelfs Darwin daar het slachtoffer van werd. Want die vond er, die spaardekevers, En die vond er op een gegeven moment één. En hij uh, had zijn handen al vol met andere, andere kevers. Ja. Dus deze dacht hij, ja, waar zal ik hem stoppen? Maar in mijn mond, daar is hij veilig. En boem, daar ontplofte die. Ja, maar het blijkt dat uh, er zijn ook kevers die dat niet zo goed ontwikkeld hebben. Dus dat geeft aan... Dat, dat er inderdaad ook naar die bombardeerkever een evolutie is geweest. Ja. ja, prachtig. En nog even de, de illustratie. Noemen, want die zijn ja. weergaloos. Floor Florieder ja. en, en de vormgeving van Tobias David. Ja. Maar die twee die hebben fantastisch werk geleverd. Goud op snee, het is een, uh, ja, uh, Rolland, Rolland is een uh, mooi boek. Ja, ik, uh, ik heb hem maar gevraagd of ik dit exemplaar mag hebben. Dus uh, bij deze. Oké. Okay. Ik vind het prachtig. Dat is het redactie-exemplaar van opium, maar het is je gegund. <lacht> Goed. Uh, het is uitgegeven voor iedereen die het wil. Het is echt een prachtig boek. Het raadsel van alles wat leeft. Met de illustraties van Florida, uitgegeven door uitgeverij Godmer. Dankjewel, Jan Paul. Ga ik door met... Uh, nou ja, dat is de eerste binnenkomer. Uh, die CD-box, die wil misschien Jan Paul wel hebben straks. <lacht> Een unicum in de muziekwereld. Een muzikant die maar liefst twintig nieuwe cd's tegelijk uitbrengt met hoofdzakelijk eigen werk. Ik zei het al, 382 nog niet uitgebrachte tracks met een speellengte van 22 uur. De Surinaamse topsluitist, componist en bandleider Ronald Zijders die doet het. Met deze twintig cd's tellende in de box, made for music, blikt hij terug op zijn muzikale loopbaan. Is het een beetje een afscheid wat we hier meemaken? Nee, het is, een, uh, het, is een, het is een definitief intro. <laughs> nee, het is zeker geen afscheid en het is geen droevig verhaal. Ik ben een hele uh, actieve creatieveling. Dus ik schep heel graag en uh, vrij gemakkelijk. En um, ik heb door de jaren heen in, in allerlei categorieën muziek gemaakt... die dus hebben te maken met mijn jeugd. Uh, sowieso in Paramaribo. Dus ook de Surinaamse muziek. Maar mijn vader was een muzikant in de militaire kapel. Daar heb ik de maasmuziek, de klassieke muziek, de Tchaikovsky-notenkrakersuite. Maar ook de Latin muziek, want hij had een Latin band. De jazz, de Braziliaanse muziek. En al die lijnen hebben geleid tot heel veel composities. En ik bracht vroeger, of vroeger, ik, ik bracht tot nu toe CD's uit met vooral mijn muziekgroep die waren gericht om ook werk te krijgen. Hm. Maar al die cd's met een beetje Hindustan's Fluit en Tabla... of Braziliaans, een klassiek voor orkest... die kwamen nooit uit, maar die competities waren er. Aha. En toen heb ik op een dag, dat was al dertien jaar geleden gedacht... nu is het genoeg. Toen heb ik gedacht, ik breng een tien cd-box uit. Dat, was, dat is mislukt. Het is halverwege gewoon over de kop gegaan. En... Later heb ik het weer opgepakt, toen werden het er 23 CD's. Dat heb ik teruggebracht naar 20. Oh. En na een valse... te sparen of zo, of wat, of... Ik weet het niet. En na een valse staat vorig jaar is het nu een feit. Zo, ja. dus zo moet ik het zien. Het is een heel, het is een heel uh, indrukwekkende productie, hoe het tot stand is gekomen. Ja. Het is louter en alleen gemaakt uit creatieve idealen. Ja, maar dit zijn dus eigenlijk alle, uh, allemaal CD's met muziek die je zou dus kunnen zeggen niet commercieel is. Je dat um, nee, dat kan je niet zo zeggen. Maar ik heb me dat niet afgevraagd. Hmm. Ik mag graag uh, muziek die leuk is en mooi. Ik geloof niet in Piep muziek. Met allerlei moeilijke dingen. Of het moet onder een of andere spannende scène zitten. Ja. Ik hou van de dus muziek dat je bereikt. Het mag wel gecompliceerd zijn. Hmm. Maar het moet een, een esthetische waarde kunnen hebben. En, um, en dat zit de box vol van. Ja. Van Braziliaanse lekkere nummers. Uh, funk. Jazz. Ja, ik, echt... ik, ik, ik vroeg je aan het begin nog, uh, of, of voordat we begonnen. Of er ook kinderliedjes. Uh, mijn, mijn kinderen hebben nog op uh, uh, Surinaamse kinderliedjes van Ronald Snijders uh, gedanst ge, ge, ge, ge, en gezongen. Ik heb a la Presie en zo. Ja, ja, ik heb maar die zit er niet bij. Wel. Nee, want dat zou. Uh... Er is te veel 21, heren tegelijk te veel. willen dienen. Dus oh. ik denk, nee, die kinderliekjes moeten dan als enige er niet bij. Dat schept een verkeerd uh, gevoel. Ja, dit is de, de volwassende box. Ja, maar binnenkort komt er dan ook een kinder-CD uit. Dat is, uh... ECD maar of ook een box? <laughs> een kindercd box Ja, ik zal er over nadenken. <laughs> ja, goed, geen afscheid. Het is een, uh, een soort... Ja, uh... Je hebt je er wel drie jaar, als ik me niet vergis, voor, ja. voor afgezonderd. Nou, ik ben er daarmee bezig geweest. Daardoor heb ik relatief minder uh, opgetreden. Ik kon er wel buiten. Ja, en ik heb mezelf... Kijk, ik ben een ram. En een, ja, het, ja, het voordeel van, het, van een ram is een beetje pioniersgedrag. Maar het nadeel is ook het hout vanwege willen ophouden. Want daar heb oh. je het uitgehaald. De Doorzettingsvermogen ontbreekt. Ja, dat ontbreekt een beetje bij een ramen, dat pioniersgevoel wel. En dat heb ik heel goed begrepen uit de omschrijvingen van, van mijn aard in de basis, want daar komt niemand omheen. Mm -hmm. Dat dus ik heb tegen mezelf gezegd: Ronald, zorg ervoor dat die box helemaal af wordt gemaakt. Uh, val niet in, in voorspelbare beschrijvingen over de aard van de mens. En ik heb gezorgd dat hij helemaal af is en dat hij ook goed eruit ziet. goede omschrijving, twee boekjes erbij, ja. informatie over ja. de musicie die hebben meegedaan. Maar, maar je had dus al ooit dat project Half, uh, toen was je tot tien cd's gekomen. Zijn die tien cd's van toen, vind ik die hier nu ook in terug? Uh... Nee, ik ben dieper gaan graven. Ik, ben, ik heb dieper. een paar analoge recorders erbij gehaald. Om alle op banden die niet meer af te draaien waren, om allerlei technische redenen. ...toch weer af te kunnen draaien. En zo vond ik het een na het andere... Zullen we eens een klein stukje gaan, gaan luisteren van één van deze twintig geschiedenis? Ja, maar dat wil ik even aan ja? je toelichten, dat laatste. Omdat ja. dat nummer dat je gaat horen... ...dat ongeveer het leeflied van die bocht is geworden... ...ter illustratie van de diversiteit. Ik had het niet eens ontdekt. Ik was aan het zoeken bij muziek dat ik vorig jaar had gecomponeerd... ...voor een uh, serie op de televisie. En toen kwam het bovendrijven. Oké. Okay. Uh, hoe heet dit nummer? Nou, eh, ik, eh, er is een foutje gemaakt. Niet dat uh, jullie hoor, misschien ook door mij. Het, het nummer dat hierna komt, dat was dus die ontdekking. Ja. Maar deze heeft ook een filmisch karakter. Ja. Het heet Dreams on Dreams. Dus uh, dromen op een droom. En de outfluit is de, is de bovenste dromer. En die ondergrond, dat zijn ook allerlei dromen die in elkaar verweven zijn. Dus je droomt op een droom. Ja, mooi. mooi. De, de, de, de fluit overigens die we hoorden, ligt hier op tafel. Hè? Ja. Dit heb ik al vanaf mijn jeugd op mijn zestiende van mijn vader gehad. Eddie Snijders. Hij was mijn wegbereider, want hij heeft me geleerd... Om boven die culturele schuttingen en dergelijke heen te kijken. Je merkt het in alle dat mensen toch wel eens. in. in. in. in uh, dus, door barrière, ja. dus in barrières niet kunnen doorbreken. Je merkt het ook bijvoorbeeld, en daar wil ik verder niks over zeggen. Uh, aan die Sint-en-Piet-discussie. Dat is ook duidelijk. Maar weet denk Ik denk vanuit. Um, heel veel vanuit hun eigen wereldje. En dat hebben ze beiden gelijk. Maar. Mijn vader heeft me opgetild. Boven alles. Klassiek, jazz, funk, alles. En toen ik zo rond de twintig was, dacht ik van... hé, wat geven. Ik vind ongeveer alles leuk. En, en uh, zo geschieden. Ja, maar, maar deze fluit dus, is de fluit waarmee jij uh, ooit als, als kleine ja. Ronald... Ja. voor je vader hebt gaan spelen? Nou, die, die heb ik van hem meegegaan toen ik in 1970 naar Holland kwam. Niet voor muziek, maar weg aan waterbouw in Delft. En ik ben daardoor in Delft blijven wonen. Mm -hmm. En dat klinkt zo. gewoon heel live van tafel, zeg. Ja, ja. Is dit, is, komt dit ook op een van de CD's terug? Het nu ja, dit, het komt op een CD voor die in Paradiso is opgenomen met concertgebouwd jazzorchestra. Want er spelen verschillende typen orkesten op de box. Ook, uh, ook uh, symfonieorkest, big band, maar ook de Ronald Snyders band. Ja. En uh, Ik heb ook heel veel zelf alle instrumenten gespeeld. Dus saxofoon, bas, gitaar. Er is ook een basgitaar CD waar ik de featuringrol rol speel. En ik voel ik ben geen bassist of een uh, pianist. Ik ben een fluitist. Maar ik hou van, zoals ik het uh, in een artikel heb gezegd... ik hou van rommelen in de maasje. Ja, heerlijk, heerlijk is dat. Ja, maar rommelen is twintig deze hij zijn Heerlijk. Dus, heerlijk. <laughs> ja. Dat is het leukste wat er bestaat trouwens. Je moet als kunstenaar, vind ik... moet je een kind zijn gebleven... in hele essentiële gebieden van je hele gedrag. Je moet niet alles willen vastleggen. Want, maar dan val, je in, in, in, dan val je ook weer in een bedijkt... Type leven kan ook wel aangenaam zijn. Ja. Jan Paul lukt ja. niet? Je herkent niet. Helemaal waar. Ja, ja. absoluut. Daar, daar komt vernieuwing uit voor. Het ja. uit, uit, uit niet, niet alles beredeneren. Ja, en ook het willen onderzoeken van dingen. Het, uh, dus als je iets hebt dat, dat leuk is, dat je zegt van, maar ik wil toch weten of het op een andere manier kan. Daaruit komt zoiets leuks soms voor. Ik heb wel het opname ook van achter naar voren gedraaid om te kijken wat er dan gebeurt. <lacht> Goed, nou prachtig, uh, de box is er nu made for music. 20 cd's tellen in de box van Ronald Snijders is uitgekomen op het label BSM. En verkrijgbaar in de platenzaak. Dankjewel dat je er was. Oh, mag ik nog even vermelden port, dat, ik, ja? dat ik morgen hem presenteer in de Noordse Jazz Club hier in Amsterdam. En dat hij via mijn website www.ronaldsnijders.nl te verkrijgen is. Want het is geen commercieel product dus het is een beetje zoeken. Ja, via mijn website. Ja, via je website. Oké. Okay. Dan gaan wij naar de 80 seconden. Net hoorden we een dwarsfluit. We gaan naar de saxofoon. Iedere week bieden wij een podium aan het talent hier in de rubriek de 80 seconden. Vandaag een talent dat twee jaar achter elkaar op het podium van het Noordse Jazz Festival stond. Vorig jaar studeerde ze af aan het Rotterdamse Conservatorium. Ze won de prestigieuze Erasmus Jazz Prijs. Dus uh, latent kunnen we het haast niet meer noemen. En ze wordt aanbevolen door top saxofonist Tom Beek. Mijn naam is Tom Beek. Uh, ik heb de eer om Stefanie Franke even aan te kondigen voor 80 seconden. Zij is een fantastische jonge muzikant. Uh, ik heb een klein beetje met haar te maken gehad op het conservatorium. Maar ze weet precies wat ze wil. Ze heeft een fantastische muzikale visie. En ik hoop dat we nog heel veel van haar gaan horen. De 80 seconden van... En daar is ze dan Stefanie Franke. Ah. Slotakkoord. Hoi. zonder Raams begeleide Stephanie Franke op de gitaar. Uh, zij speelde saxofoon. en komt nu even, hoop ik, hier naar de tafel om uh, even kort te vertellen. Want je wilde eerst hobo spelen, las ik ergens. Maar toen werd het toch ja, de saxofoon. Ja, dat mocht niet van mijn moeder. Waarom niet? Uh, slecht voor je hersenen en dat kon niet in het dorp waar we, waar we vandaan kwamen. Ja, je, het is, dat rietje is heel klein en dan blaas je je hersenen en daar was ze bang. Blaas je dus, je hersenen op? Ja, maar het was maar goed. Oh, ik moet dichterbij. Ja. ja. Uh, het is maar goed ook, want anders had ik hier in ieder geval niet gestaan. Nou ja, had je misschien ik. met de hobo hier gestaan, dat weet ik ja, natuurlijk niet. dat had wel gekund, nee, ja. Een ja, ander programma. Wij gaan vanaf januari op Radio 4 uitzenden. Had je dus ook mee kunnen doen, denk ik. Uh, de, een album, je legt het hier net al op tafel. Stephanie Franke, Flo, Florigen? Florigen. Florigen, oh. Ja, omdat het in Duitsland is opgenomen. In Osnabrück dacht ik van misschien een Duitse titel. Nee, ja, ja. ja. ja. Het Wat? is ook een soort van niet helemaal bestaand. Misschien, jij zou daar eigenlijk iets over kunnen weten. Ja, Paul. Het is namelijk een soort bloemenhormoon. Maar misschien bestaat het wel niet. Oh, maar misschien bestaat het wel niet. Ja, nee, dat maakt het, het wel is, heel het is eenvoudig. Of, of, um, dat zit dus in bloemen. Ja. Um, en daardoor krijgen ze of een bloem of een, uh, een blad. En uh, ze zijn er nou op zoek de hele tijd. Maar het is nog steeds niet helemaal aangetoond. Zo'n DNA of zo. Zoiets, ja. Interessant. Ja, <laughs> Japan. Ik weet er, er even nog boek... niks vanaf. Maar misschien nee. zit er wel een nieuw boek in. Ja, Florigen. Uh, waarom opgenomen helemaal de in, uh, in, uh, in Osnabrück in Duitsland? Daar zit een hele goede studio. En uh, oh. ja, een hele mooie natuuromgeving. Dus je bent helemaal alleen maar met, dat, met die muziek bezig. En uh, je hebt geen afleiding. Dat is fijn. Oké, okay. dankjewel dat je er was, Stefanie. Uh, en de gitarist Gersom ook hartelijk dank. Uh, op 8 december spelen jullie in de beurs in Hoofddorp. Nog even snel. Maas vanavond opium half elf. Wat ga je doen? Yes, geen, uh... Saxofoon, geen fluit, maar uh, ik weet niet of jij ervan houdt. Barbara Streisand. Dus een concert. Nee. Dat nu in, in carnet te zien is. We, te, we gaan het toch gewoon doen. Um, twee bewonderaars van haar. Vera Mann en Paul de Leeuw... spreken over haar. Vera Mann komt ook met nieuws over haar eigen voorstelling. Die uh, gecanceld is over Barbara Streisand trouwens. Um, Joek van het Hek neemt het culturele nieuws door. Gaat het vast ook nog wel even over de prachtige munt. Die Erwin Olaf van Willem-Alexander maakte. Ja. Crystal treedt op. En Hans Kesting is er. De acteur van Toneel op Amsterdam. Om te praten over het internationale succes van dat gezelschap. Dat wel evident is, maar wat weinig mensen eigenlijk. Ja, schande. Schande, ja. ja. Goed, veel, plezier. veel plezier okay. vanavond. Dankjewel. Elf, 2, dag, Dankjewel. Uh, dit was Opium voor deze week. Jan-Paul, dank. Uh, Ronald Snijders, bedankt dat jullie hier uh, waren. Uh, Stefanie, ook bedankt voor je komst. Opium is ons mailadres de hele week. Volgende week uh, dan is Opium weer met Connie Jansen, de geografie. dan hier de gast. En met zo'n sopraan Tanja Cross. En live muziek van Miss Molly en Me kunt erbij zijn. Het krankcafé van het Lamar is open voor het publiek. U bent van harte welkom. Fijn weekend alvast gewenst. En straks na half vijf hier op Radio 1 is het tijd voor het sportforum met uh, Robert Meder. Wat uh, ga je doen Robert? Ja het is weer een prachtig uh, forum geworden. Hoe krijgen we het toch van elkaar bij de NOS iedere week opnieuw? Ja het is elke keer weer een wonder. <laughs> Michael van Praag, uw bestuurslid en bondsvoorzitter van de KNVB. U schuift zo meteen aan. Schaatser, sidekick en lid van de raad van commissarissen van de trotse Pek Zwolle, Erben Wennemars is hier en Volks. Willem Vissers. Als dat geen vuurwerk wordt, dan uh, weet ik het helemaal niet meer. Uh, Zometeen om uh, half vijf, ik denk over een uh, kleine anderhalf minuut... gaan we uh, beginnen. Zometeen eerst om half vijf het NOS-journaal. Dat wordt gelezen door Mark Visser. Dit is Radio 1, het NOS-journaal. Bij een busongeluk op de A1 bij Muiden zijn zeker 30 gewonden gevallen... onder wie twee zwaargewonden. Ze verkeerden niet in levensgevaar. De A1 in de richting van Amsterdam was bij Muiden de hele middag dicht... maar de politie heeft de weg zojuist weer vrijgegeven. De Pakistaanse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de dood van Taliban-leider het einde van het vredesproces betekent. Dit is niet alleen de dood van een persoon, dit is de dood van alle pogingen tot vrede, zei hij. Vanwege de Amerikaanse drone waarbij Massoud werd gedood is het Pakistanse leger in hoogste staat van paraatheid. Islamabad heeft de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen.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 Het is op dit moment uh, druilerig en grijs en hier en daar valt ook wat motregen. Maar de komende 24 uur krijgen we te maken met heel ander weer. Dan, wordt, uh, dan krijgen we veel wind en wordt het ook vrij onstuimig. Vanavond al dan trekken vanuit het westen buien het land in en uh, de wind neemt ook toe. En wordt vannacht uh, matig boven land, kracht 4. Maar aan de kust krachten tot hard, windkracht 6 a 7. En daarbij vallen vannacht verspreid over het land ook buien. Tussen de buien door zijn hier, ook en, daar, hier en daar ook wel wat opklaringen. Morgen dan neemt de west- tot zuidwestenwind nog iets verder toe... met smiddags in het binnenland windkracht 5... En, aan de kust, en op het IJsselmeer windkracht 6 à 7. En op de Wadden zelfs een stormachtige wind, windkracht 8. Daarbij kunnen vooral in het Waddengebied ook zware windstoten voorkomen... van zo'n 80 km per uur. Verspreid over het land vallen buien... en aan de kust mogelijk ook met onweer en hagel. Het is ook vrij fris, met hooguit een graad of 11. En dan de komende werkweek. Ja, die verloopt vrij wisselvallig met vrij veel wind. Maximum temperaturen overdag tussen de 10 en 12 graden. ANUB, verkeersinformatie. Je hoorde het al in het nieuws. De A1 richting Amsterdam is weer vrijgegeven na het busongeluk. Er staan nog een paar korte fieders. Vanuit Amersfoort tussen Naarden en Knoopend Muidenberg 3 kilometer. En een stukje verderop bij Knoopend Watergraafsmeer nog twee. De andere kant op, vanuit Amsterdam... tussen Knoopend Diemen en Knoopend Muiden 2 eh, kilometer. Op de A10, de ring van Amsterdam... zijn werkzaamheden op een aantal plaatsen. A10-Oost richting Utrecht is dicht bij Knoopend Watergraafsmeer. Dat verklaart ook de file op de A1 daar. Maar aan de andere kant op loopt het nu vast, richting Zaanstad. Daar staat voor de Afrit de Koenplein 5 kilometer. Langs de lijn met Robert Maeder. Ja, goedemiddag. Ruim baan voor het uh, sportforum vanmiddag tot zes uh, uur. NOS Langs de Lijn. We gaan uh, bespreken wat er in de afgelopen sportweek allemaal is gebeurd. Uh, dat doen we met uh, drie gasten, zoals te doen gebruikelijk. Met Michael van Praag, weverbestuurslid bestuurslid en bondsvoorzitter van de KNVB. Schaatsers, sidekick en lid van de Raad van Commissarissen van Zwolle. Erben Wennemars en volkskantjournalist Willem Vissers. Als u de webcam aan heeft staan, dan ziet u ze alle uh, keurig gedrieën aan de ronde tafel zitten. Mag ik op links beginnen met Willem Vissers. Welkom. Wat is jouw moment van de week? Nou, ik vind het toch wel leuk dat moment van, uh, van, van Blatter... Die, uh, die iets over Ronaldo zei, uh -huh. bij, voor studenten. en hij uh, ja, in de kamers moest blijven. Ja, al Aldo niet weten dat tegenwoordig alles op social media van de buiten komt. Wil je vertellen wat hij deed? Hè? Nou ja, Blatter die ging Ronaldo een beetje nadoen. Hij ging, er werd een vraag gesteld over Messi en Ronaldo, wie er nou beter was. En hij sprak zijn duidelijke voorkeur eigenlijk van voor Messi uit... En hij ging ook rechtop staan. En dan ging die Ronaldo zogenaamd nadoen. Het leek er helemaal niet op. Maar goed, hij zei dat het Ronaldo moest voorstellen. Dus, uh, en het mooiste is eigenlijk de reactie. Je ziet die studenten een beetje lachen. Ook een beetje van, ja, is het nou leuk of is het nou niet leuk? Een paar dagen later lekt het uit. En Ronaldo maakt er meteen een heel grote affaire van. In plaats dat hij dat nou gewoon negeert. En het is misschien niet heel erg handig van Blatt. Of aan de andere kant, ja, god, hij, hij, hij, hij zegt dat hij Messi beter vindt. Nou ja, er zijn wel meer mensen die Messi beter vinden. Mm. En uh, als Ronaldo dat nou een beetje op een kwinkslag uh, behandeld had, dan was het waarschijnlijk uh, met de 60 afgelopen. Maar nu wordt het zoiets van die ijdeltijd van Ronaldo. Die, uh, die, ja. die, die maakt er weer een moeilijke zaak van. Ja. Ja, goed. Michael van Braag, hartelijk welkom. Het is de tweede keer volgens mij op uh, zaterdagmiddag te gast in het vormen. Ja. Wat was uw moment van de week? Het is een uh, bijzonder moment wat uh, maar weinigen hebben meegemaakt. Maar oh. dat was het 150-jarig bestaan van de Engelse Voetbalbond. Die hebben een diner gehouden. En dat hielden ze uh, op precies dezelfde plek... waar 150 jaar geleden het voetbal begonnen is in de wereld. Ze hebben toch ook een wedstrijd gespeeld uh, vorige maand op dezelfde plek? Ze, nou, ze hebben een wedstrijd eerste... gespeeld, maar dit was dan de officiële viering... waar Blad er trouwens ook bij was en Platini. Ja. En wat mij daar die avond zo opviel, is uh, hoe het voetbal begonnen is. Met een heel klein boekje met, uh, met 12 of 11 regels, daar geloof ik maar in... En uh, niets bijzonders. En uh, die wedstrijden begonnen dan zonder scheidsrechter, Want het, je, je, je regelde het zelf. Maar de traditie die daar uh, die avond uh, naar buiten kwam... door de beelden, door de manier waarop ze gingen... de manier waarop de Engelse Voetbalbond omging... met uh, de mensen die het voetbal groot hebben gemaakt... dat was, heeft diepe indruk op mij gemaakt. Mm. Om even gewoon bij de basis waar het voetbal ooit begonnen is te zijn. En ook te zien hoe dat in de loop der tijd zich ontwikkeld heeft. Ja, kijk, probeer het eens te omschrijven, die, die sfeer die er hing dan van die van die Nou aardig. ja, kijk, om te beginnen, uh, iedereen is smoking. Uh, het waren ook alleen maar heren. De, de, de, de grote helden van Engeland die nog in leven zijn, die waren daar, voetballers, bestuursleden. Er waren gasten uit het buitenland, een gedeelte van het UEFA-bestuur was er. En het, uh, men heeft daar heel erg duidelijk willen maken... hoe simpel voetbal ooit begonnen is 150 jaar geleden... He, en hoe het in de loop der tijd uh, ja, uitgegroeid is... Tot, tot de meest belangrijke sport denk ik, uh, van de wereld. Mm. Waar uh, niet alleen uh, iedereen dag en nacht naar kijkt en het over heeft... maar waar ook tegenwoordig heel veel geld mee, uh, mee verdiend wordt. En als je dan ziet dat, uh, dat de, de eerste speler in Engeland... Uh, de, uh, ooit uh, voor, voor duizend pond overgegaan is van club mm. A naar club B... Al vind ik dat leuk om te zien, omdat ja. dat vroeger zo was. Ja. Terug naar de basis. Terug Wat is naar het? de basis. Wat is het eigenlijk? Herman Wennemars, nog gefeliciteerd. Waarmee joh? Volgens mij was je jaren gisteren. Oh he? ja, klopt. ja, ja, gisteren, ja. Was, je, was ja. je in pak gisteren? Nee, helemaal niet. Ik hou helemaal niet van, niet, niet van de verjaardag. Dus ik heb eigenlijk ook weinig, uh, ik heb er eigenlijk amper bij stilgestaan. Ja, je snapt de kwingslag niet, dat dus vind ik dan weer jammer. Ik probeerde de, de, de hele week van jou in één zin uh, ja. samen te vatten. Pak! Je kijkt pakken, waar, schaars, ik nu je Ik heel <grijpij> heel op. Ik wacht even op de vraag van wat is jouw moment uh, van, van de week? <grijpij> wat is jouw moment van de week eigenlijk? Nou, uh, ik heb er eigenlijk wel meerdere. Maar uh, één moment is natuurlijk wel dat ik vorige week mee heb gedaan aan het NK-afstanden. Uh, en dat ik daar genoten heb van mijn 1500 meter. En dat ik dat mocht doen in het allersnelste schaarspak ter wereld. Uh, dat was leuk. Um, maar dat is even persoonlijk. Maar wat het mijn echte moment van de week moet worden, dat is eigenlijk morgen. Want morgen is namelijk de New York Marathon. Daar was ik vorig jaar ook bij. Dat ging niet, ging niet door. Um, dit jaar was er een aanslag in Boston. Uh, bij, bij de marathon. Dus het is een marathon die, uh, die beladen is. Het is een prachtige marathon en die gaat morgen gelopen worden. En ik uh, ja, kijk er eigenlijk wel gewoon uit. Ja. Wel uniek dat we uh, in het moment van de week een moment hebben dat nog moet komen. Dat is ja. volgens mij nooit eerder Ja, gebeurt. maar ja, ik had, ik had, ja, je had toch ook niet anders van mij verwacht. <lacht> had je wel willen meedoen dan? Ik had, uh, nou, ik had zeker mee willen doen. Ik had vorig jaar graag mee willen doen. Maar uh, nu past het eventjes niet. Ja, ik, ben, ik heb vorige week een 15 meter ja. geschaatst. En dan moet je, uh, ik heb een aantal, ik heb nu zes marathons gelopen de, uh, de, de, af, de afgelopen jaren. Maar je moet je er gewoon goed, goed, goed, goed, goed voorbereiden. En een 15 meter schaatsen en dan een week later een marathon lopen. Ja, dat, dat gaat niet goed. Ja, okay. uh, heren, we gaan het de uh, komende anderhalf uur, bijna anderhalf uur, veel over voetbal hebben. Maar het schaatsen komt natuurlijk uh, vanzelfsprekend ook nog uh, voorbij. Ik wil even de actualiteit erbij pakken. Vanmorgen de Telegraaf. Ik kijk even naar Michael van Braag in de hoop dat hij daarop wil reageren. Dat opende vanmorgen met een groot verhaal op de voorpagina en de telesportpagina over matchfixing. Paul Roy wordt geciteerd. Dat hij wordt gezien als de grootste matchfixer van het Westelijk halfrond. Zit inmiddels een maand of dertien vast in Dordrecht vanwege heling. Dus een heel andere zaak. Um, Roy vindt dat matchfixing schering en in inslag is in ons land. En als voorbeeld noemt hij de WK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Hongarije drie weken geleden, die Oranje met 8-1 won. Hij verwijt de KNVB en justitie dat ze deze wedstrijd niet onderzocht hebben en dat ze in het algemeen matchfixing in Nederland onvoldoende onderzoeken. Sterker nog, hij vindt dat de KNVB um, en justitie uh, het in de doofpot stoppen. Michael van Praag, potvoorzitter van de KNVB. Wat is uw reactie? Nou, dat duurt wel even. Ik heb Om te beginnen iets wil ik iets zeggen over die Paul R. zelf. Als ik lees in zijn stuk dat hij zich erover verwondert... dat de onderzoekscommissie van minister Schippers... hem helemaal niet benaderd heeft om hem als expert te vragen... wat hij er allemaal wel van vond... en dat ik dan op de volgende pagina van Marjan Olvers moet lezen die uh, mede met een andere professor dat onderzoek heeft gedaan... dat Marjan Olver zegt van ja, we hebben hem wel degelijk benaderd... maar we kregen van zijn advocaat te horen... en het wordt ook bevestigd in dat stuk door die advocaat... dat uh, hij er niet aan mee wilde doen, want hij kreeg er geen geld voor. Hm. Dus ja, als ik dat dan lees... Dan, dan, dan zet ik meteen vraagtekens bij het hele stuk. Dus ik wil verder niet reageren op deze persoon... maar ik wil wel natuurlijk reageren op uh, matchfixing... en op wat er gezegd is wordt over die wel, en, Het is natuurlijk wel een expert op het uh, gebied van, uh, van, ja. de, van dit soort... Zaken, maar het is, het, dezelfde, het is een expert die hij ook komt uit die wereld. Zegt, ja, dat weet ik wel. Maar het is een expert dat als je hem volgens de journalisten iets vraagt. dan zegt hij: ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Of dat zeg ik niet. Ja. Dus daar heb ik niks aan. En maar dan de beschuldiging dat de KNVB uh, de, de, de, de matchfixing in de doofpot zou willen stoppen. Ja. En dat, geen onderzoek van de. Dat is een schandalige beslissing. Want dat is een, beslissing, dat is een opmerking van iemand. beschuldiging Ja, de dat is een opmerking van iemand die niet weet waar het over gaat. en wat de KVB allemaal wel doet. Eh, het is vandaag de dag moog, eh, erg veel mode. Ik merk dat ook eh, op Twitter. want ik ben zelf actief op Twitter. Het is heel erg veel mode om te zeggen. de KVB doet dit niet. en de KVB laat dat na. en de KVB zus en de KVB zo. Maar juist matchfixing. Dat is nou juist precies een punt waar wij ons heel druk om maken. Omdat als je dat namelijk je er niet druk om maakt. dan is het het begin van het einde van de voetbalsport. He? Dus wij zeggen. Um, twee jaar. Uh, vorig jaar, ik wil u een voorbeeld geven. Uh, even hoe. dan weet je ook hoe dat gaat. was er een Kamerlid uh, in de Tweede Kamer. die zei op een gegeven moment ook. van ja, in de eerste divisie worden wedstrijden gemanipuleerd. en ik heb de bewijzen. en uh, we moeten er wat aan doen. Nou, prima. De volgende dag heeft Bert van Oostenveen gebeld. Onze directeur betaald voetbal. Goh, kan ik met u praten hierover? Ja, dat kwam even niet uit. En uh, dat moest dan later wel. Dus Bert heeft gezegd tegen die man... nou, wij willen natuurlijk alles doen. Komt u alstublieft met uw gegevens. Dan gaan we samen naar justitie. He, want dan kan het onderzocht worden. Nou, Om een lang verhaal kort te maken... we hebben nooit meer wat van die man gehoord. Dus het is heel makkelijk om te roepen... er is matchfixing, maar om het vervolgens te bewijzen is lastig. Maar goed, u had hem ook nog een keer kunnen bellen. Van, uh, u had bewijzen, dus is mij die bewijzen Die man geven? is wel drie, vier keer gebeld. Door Bert. Maar die, die, geeft, die geeft geen sjoegel meer, want hij kan niks bewijzen. Nou, maar waar het nou wel om gaat, is het volgende. De KNVB, die... Uh,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 Nummer 1 op de, op de actielijst is matchfixing. He, dus los van uh, de UEFA vind ik het zelf ook het allerbelangrijkste wat er is. En waar gaat het namelijk om? Natuurlijk willen wij als KNVB matchfixing de kop indrukken. Maar ik mag uw uh, uh, mobiele telefoon niet aftappen. Ik mag u niet onder reden verhoren. Ik kan u ook niet arresteren. Dus als je matchfixing goed wil aanpakken, dan heb je... Justitie en politie daar wij voor nodig, want die kunnen dat. Nou, wij dringen er bij onze Nederlandse regering op aan... voortdurend om daar actief in te acteren. Opstelten is daar ook sinds niet al te lange tijd mee begonnen. En waarom is het Europees zo belangrijk? En waarom doe ik dus in Brussel zoveel... om te proberen die politici achter me te krijgen? Omdat het ook gaat om internationale uitwisseling van gegevens... Uh, Nederland alleen kan het niet. Je moet het samen doen met Interpol, je moet het samen doen met de Russen... met de Nooren, met de Engelsen, noem het allemaal maar op. En pas als we dat voor elkaar krijgen... dat je dus grensoverschrijdende uitwisseling van informatie krijgt... dan pas kunnen we dat matchfixing goed aanpakken. Is dat ook gelijk het antwoord van uh, die Paul die vanmorgen in de Telegraaf stond? Die zei van, hoe is het mogelijk dat uh, een zaak uh, met betrekking tot matchfixing... in Duitsland uh, wel een zaak wordt terwijl met dezelfde gegevens in Nederland het geen zaak wordt. Ja, maar dat weet die meneer helemaal niet... want er zijn wel degelijk wedstrijden onderzocht door justitie. Kijk, aan als justitie op, nee, in Nederland, hè, pardon, uh -huh. wel degelijk... maar als dan op een gegeven moment justitie zegt... er is niets, er is geen bewijs, ja, dan houdt het op. En dan moet men niet denken dat de KNVB dan vervolgens zelf nog wat kan gaan doen. Nee, daar heb je nou justitie voor nodig. He, dus wij, wij, wij, wij hebben ook mee ook dat onderzoek wat nu net geweest is. We he. hebben met, de, met die mensen gesproken. We hebben ze alle wedstrijdgegevens die de KNVB heeft... hebben we aan die onderzoekers ter beschikking gesteld. Dus we werken wel degelijk mee. Maar je kan het niet alleen. Je moet het met politiejustitie, nationaal en internationaal doen. En ik vind het prettig om te constateren... dat de panelen aan het schuiven zijn. Ik was een, uh, vorig jaar was ik in Noorwegen. In Noorwegen is ook een groot matchfixing schandaal geweest. Alleen dat werd ook ontkend door de, door de uh, Noorse uh, regering. Nu heeft de minister van Sport en Justitie... die zaten samen aan tafel, ik ben er zelf bij geweest... die hebben me met de voetbalbond de armen ineengeslagen... en hebben gezegd, wij gaan matchfixing in Noorwegen uitbannen. Nou... Uh, ik zou het bijzonder op prijs stellen... Dat, als de, dat de Nederlandse regering en justitie... als ik het uh -huh. beter mag zeggen, justitie en politie... Uh, nog sneller en nog alerter zouden zijn uh, dan ze nu al zijn... Uh -huh. om te helpen dit fenomeen de kop in te drukken. En als er wordt gezegd, uh, uh, Nederland, uh, Hongarije... He, dat zegt hij zomaar. Maar Nederland-Hongarije uh, is gefixt. Nou, Dat baseert hij dan waarschijnlijk op uh, wat hij gezien heeft... op de televisie vanuit de cel. Zo, zo zal ik het dan maar zeggen. Uh, en dat baseert hij waarschijnlijk op de uitslag. Dat kan. Maar wij hebben onze spullen al lang bij de UEFA gedeponeerd en bij de ja. FIFA. En wat daar dan uitkomt, ja, dat wachten we af. Ja. Ja, hij baseert zich op de belbewegingen en de bewegingen die gaande zijn... tijdens zo'n wedstrijd en de gokbewegingen enzovoort. enzovoort. Ja. Uh, Erwin, jij wou het vragen? Ja, u ja, vind het blijkbaar een heel belangrijk punt uh, voor de KNVB. Heeft u dan ook, ook, ook echt aanwijzingen dat er matchfixing is in Nederland? Er is overal matchfixing. Ja? Het kan niet zo zijn dat dat in België wel gebeurt. en in Duitsland en in Hongarije. en, en in andere landen. en dat het in Nederland. Uh, dat wij daar immuun voor zouden zijn. En maar hè? maar alleen. Dus de, de, de, de, dus de wedstrijden waarvan men zei. daar is het gebeurd. Ja. die zijn onderzocht. en, en daar nog... kwam uit dat er niets aan de hand was. Ja, maar dat is wel een punt. Sorry, ik wil ja? er even op door. Want dat is wel een punt wat Erben zegt natuurlijk. Als u zegt er is overal matchfixing. Dat moet u. Dat moet toch. Sorry, ik zeg het niet. Matchfixing en de eerste corner. Ik zeg het. niet goed. Er kan overal matchfixing zijn. Dat is een beter antwoord. Het is niet zo dat wij als KNVB denken van ja, dat is overal, maar niet bij ons. Maakt de KNVB zich ook zorgen over dat die uh, die, die goklicenties die, worden zo, die gaan allemaal open... dat er eindeloos uh, gegokt, gegokt kan worden... op, uh, op sportwedstrijden in Nederland. Daar maken we ons verschrikkelijk zorgen om. En we maar, hebben ook al heel duidelijk aan de overheid laten weten... dat we er hartstikke tegen zijn. Ook ja. om andere redenen. Ja. Ja, want uh, de, de sport krijgt gelden van de uh, Lotto en de Toto. Ja. En dan heb ik het over de breedte sport nu eventjes. Daar gaan miljoenen in om... die naar de sport gaan. Ook naar het schaatsen, ja. ook naar, naar andere sporten. Als... Men van buiten op de Nederlandse markt mag gokken. gaat het dus slechter met de lot ja. en de Toto. En dat betekent dat minder geld voor de sport. Mm. Dus dat is de secundaire reden waarom ja. Sterker nog, Maurits Hendricks heeft uh, een paar weken geleden. belangstelling gesuggereerd om misschien zelf maar zoiets op te zetten. Ja. voor de Nederlandse sport. Dat lijkt me denk ik een heel, heel, heel, heel verstandig besluit. Ja, uh, lotto Toto waren wij niet zelf. Maar, maar dat, wa dat was natuurlijk een organisatie die voor de sport werkte. Ja. Mm. Ja. We... Uh, uh, Willem. Je hebt het nu, een, wat is het, een kleine tien minuten aangehoord? Nou ja, goed, er is natuurlijk duidelijk dat er wel ook in Nederland dingen gebeuren. Alleen het is altijd zo makkelijk om te zeggen van ja, daar en daar. En wat en Michael zegt, ben ik wel met hem eens. Je hebt justitie gewoon nodig. Het doping gebeuren, de hele dopingcaravaan in het wielrennen... is pas echt, de hele doopproblematiek is pas echt ontsluierd... Ont, uh, ont, uh, toen justitie ook ging, uh, ging helpen. En toen mensen inderdaad mochten afluisteren bij, bij Armstrong... en weet ik veel wat allemaal. Dan kun je pas wat doen, anders blijft het toch... Dit woord tegen dat woord en dan is het gewoon hartstikke moeilijk. Maar heb je wel de indruk dat justitie het nu serieus neemt? Want we hebben het verhaal van Ivan van Duren en uh, zijn collega Knipping. Was dat geloof ik? Ja. Dat... Tom, Tom Knipping. De Tom die dat boek hebben geschreven en die het ook inderdaad in de Tweede Kamer hebben aangekaart. Ik had niet de indruk zelf, dat is een persoonlijke mening, dat justitie het heel erg serieus nam daarvoor. Nou ja, daarvoor misschien niet, maar goed daarvoor. wel hoor. Het, het, het, er is natuurlijk een probleem. Dat komt opeens dat ontluikt. Hè? er is een probleem. Dat is er eerst niet en dat komt later wel. En ik heb het idee dat de politiek en justitie dat dat onderzoek wel redelijk serieus is geweest. Alleen ja. het is altijd jammer dat er nooit man... Ik vind het zelf jammer dat er nooit man een paard genoemd wordt. Er wordt altijd ja. gezegd, ja, het gaat ja. om die en die en die wedstrijden. Ja. Maar dan word, die wedstrijden worden nooit genoemd. Nee. En dan denk ik op een gegeven moment, noem die da wedstrijden dan ook gewoon een keer. Dan weten we concreet een beetje wat er over gaat. En nu blijft het altijd een beetje... Het blijft een beetje vaag en dan komen die verhalen weer terug. En dan worden er weer oude wedstrijden van de, de tachtige jaren... van uh, uh, telstar tegen weet ik veel wie... worden ja. dan uh, ja. van stal gehaald. Ja. En dan denk ik van ja, dat schiet allemaal niet echt op... Hmm. Nee, maar want weet u, kom, u, wij kom. hebben onze, in onze tuchtenrechtspraak. hebben we natuurlijk ook uh, de straffen op, uh, op matchfixing. hebben we behoorlijk uh, aangescherpt. Dus wij zijn er klaar voor. En wij onderzoeken ook elke zaak. Maar het is precies wat Willem zegt. Je hebt justitie nodig. Want nogmaals, ik kan geen telefoons aftappen. Ik kan niet mensen onder Ede verhoren. Daar heb ik echt. Uh, de, het een is een heel sprake. groot. Weet je, probleem is, ik was in Estland pas geleden. met Nederlands Aftal. En er was een. één of twee dagen daarvoor kwam er een bericht van de FIFA, dat er een Estse speler... ik ben zijn naam even kwijt, dat was een lange, moeilijke naam... dat hij uh, voor het leven geschorst was vanwege matchfixing. Nou ja, ik heb die jongen via Facebook een bericht opgestuurd... of ik die in Estland kon ontmoeten. De jongen antwoordde niet, toen ben ik gewoon gaan bellen. Uiteindelijk kreeg ik zijn trainer aan de telefoon. En die trainer zegt ook, ja, maar die jongen die mag absoluut niks zeggen... want er zijn nog onderzoeken, hij overweegt nog of hij naar het KAS... naar het allerhoogste uh, sportgerecht, of hij daar naartoe stapt... om mm -hmm. te kijken of hij nog iets aan die schorsing kan doen... En je hebt natuurlijk ook het probleem met die jongens altijd... als je eenmaal in dat circuitje zit, dan ben je je leven bijna niet meer zeker. Want dan ben je chantabel en dan ben je één keer... Er is in Zuid-Korea, ik heb er vorig jaar nog een verhaal over geschreven... er zijn stukken vijf, zes spelers die gewoon zelfmoord gepleegd hebben... op een gegeven moment, omdat ze niet meer uit dat cirkeltje konden komen. Nog veel dichterbij, Willem. Vorig jaar in de Balkan en in Oost-Europa ook vijf of zes. Ja. Het is een geweldig groot probleem. En als je, als, je, als je erin gaat zitten op een gegeven moment... dan ben je gewoon echt de pineut. Ja. En daarom is het maar te hopen dat... dat daarom is het ook goed dat justitie... die moeten erachteraan. Want het is echt het meest grootste... kijk, je kunt heel veel problemen voor het voetbal kun je opnoemen. He, dat de spelers weggaan naar het buitenland... en dat er te veel geld van Arabieren komt. Het zijn allemaal grote problemen. Maar dit... Dit knaagt echt aan de wortels van de sport. Meneer Van Praag, u zei net dat u uh, uh, regelmatig ook zaken onderzoekt. Kunt u één zaak noemen van iets van, van de KNVB, uh, waar de KNVB onderzoek naar gedaan heeft? De KNVB heeft onderzoek ah. gedaan naar alle wedstrijden die genoemd zijn... waar iets aan de hand zou zijn geweest. En dat hebben we in dit geval, uh, sinds justitie zich daar ook mee bezighoudt... Uh, samen met justitie gedaan. En, en wij gaan dan niet op bezoek bij mensen, dat doet justitie. Ah. Maar wij geven wel alle wedstrijdinformatie en we stellen personen ter beschikking die eventueel gehoord moeten worden... die bij zoiets betrokken waren. Dat is wat je als bond kan doen. En welke wedstrijden dat zijn? Dat, dat, dat, dat wordt duidelijk middels dat monitorsysteem... Uh, van, of er extreem gegokt is op bepaalde wedstrijden... dan krijgt u een signaaltje vanuit... Uh, ja, van, vandaan, van de UEFA? Van dat, ja, uh, goed. Je, je, je, je stuurt je spullen in. En als je op een gegeven moment... Uh, als er een wedstrijd verdacht is... Ja, dan krijg je van de UEFA, van dat systeem, een bericht. Uh. Maar dat hebben we tot op heden nog niet gehad. Nee. Nou, het is wel zo in Nederland Hongarije was wel een goed voorbeeld. Want acht van de tien journalisten die daar op de tribune zaten... die zeiden van, dit is matchfixing. Maar dat is gewoon <laughs> dan hun... Hè, er waren doelpunten bij waarvan je denkt... dit kan gewoon niet bestaan dat er zo een doelpunt gemaakt wordt. Alleen ja, dan begint het eigenlijk pas. En dan moet je dus gaan zeggen van... oké, okay, wat gaan we hiermee doen? Als acht van de tien mensen dat nou zeggen is dat dan een aanleiding om een onderzoek te gaan plegen, of niet? Nou, De eerste die dat dan zouden moeten doen... is het bestuur van de Hongaarse Voetbalbond, want die zijn dan benadeeld. Ja. Want ik kan je vertellen, je weet, we hebben van tevoren altijd een lunch met die mensen. Nou, uh, en ik ken Sjandor, mijn collega, ook trouwens heel erg goed. Die mensen die hadden echt deze wedstrijd als laatste strohalm... want als ze hem hadden gewonnen, dan hadden ze namelijk in de play-offs gespeeld. En, en ze waren er ook van overtuigd dat ze hem zouden winnen. Dus dan, uh, dan ben nou. ik benieuwd... Ja. Ja, nou ja Dat kan je toch zijn als, als ja. bestuurslid. Okay. Van, ja. uh, we gaan dat winnen, want we zijn gemotiveerd en we hebben het nodig in onze laatste stroom. <laughs> dat werd ook allemaal in de speech gemaakt. Het, het einde van die dat dat <laughs> nee waarschijnlijk. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, dat was van tevoren. Nee, nee, nee. nee, nee. En, en ja, nou, ze, ze, ze waren ook verschrikkelijk gedesillusioneerd, natuurlijk, tijdens de wedstrijd. Dat kon ik wel zien, want ik zit ernaast. Ja. En nog even, um, vanmorgen las ik ook dat de Partij van de Arbeid en CDA, uh, die willen nu dat minister opstelt aan de aanleiding van dit verhaal een onderzoek gaat instellen. Ik kan me niet voorstellen dat u daar dan tegen bent, meneer. Ja, van natuurlijk Kruijs. niet. Dus, dus nee, natuurlijk niet. Dus op het moment dat de, dat de justitie dat gaat doen, nou dan zijn bij ons de boeken en de systemen open. En dan is me van harte welkom. Want wij zijn de eerste in Nederland die matchfixing willen uitbannen. Ja. Maar er gaat gegokt worden op, op, op voetbalwedstrijden. De, ja, dat is, wordt nu natuurlijk ja, ook al is, de, is de KfB daar ook voor? Of wil de KfB daar ook aan meewerken? Nou ja, kijk, onze eigen functionarissen... die mogen sowieso niet nee, gokken nee, nee, nee, op, op, op het, wedstrijden. Nee, maar gewoon het systeem. Want zolang je dit systeem... Dit, dit wordt natuurlijk alleen maar groter. Ik denk dan, wat is dan de oplossing hè, hiervoor? Ja, moeten, de Kf... we, moeten we zo? Want er, er wordt als... heel veel paar veel veel race in... ook gegokt. In mijn jonge jaren zat ja. ik in Den Haag in het café veel, s'nachts. En in Den Haag had echt een heel groot circuit van gokken wedstrijden maar gewoon dus het was geen officieel circuit uh -huh. maar het was gewoon in cafés en ja. er werd echt voor duizenden euro's werd er elke zondag en zaterdag opgehaald ja. ja en dan wordt de verleiding natuurlijk ook groot om te zeggen nou ja goed uh, uh, kunnen wij niet hè? want zo'n speler van ado of een speler van we ja. uh, komt ook wel eens in dit café kunnen wij niet zeggen, van als je dan toch met 4-1 voor staat kun je dan niet eens een ja. keer je tegenstander laten lopen. Dan moet je dan niet bijna, bijna net zoals bij Keirin... Gewoon de, gewoon de, die, daar zijn die huurrenners, die worden gewoon in quarantaine gestopt. Die mogen gewoon helemaal niet eens co communiceren ja, met, met de buitenwereld. Ja, maar goed, dat wordt, dat wordt natuurlijk lastig. Kijk, en in de, ik kom nog eens bij, in de eerste divisie op dit moment... daar zijn spelers, die verdienen 20.000 euro per, ja. per jaar. Dus je kunt niet meer zeggen dat dat dan voetballers zijn... die rijk worden van voetbal. Dat, is gewoon, dat heeft eigenlijk bijna niets meer met betaald voetbal te maken. Ik kan me ook wel voorstellen, als jij een speler bent... die acht jaar geleden nog 80.000 euro verdiende als, als betaald voetballer... en nou dan maar 20.000, dat die denkt... ja, maar goed, als ik nou op een heel makkelijke manier... Uh, ik praat het niet goed, maar ja. niets menselijks is die voetballers mm -hmm. vreemd. Van Ik kan mijn salaris een beetje aanvullen... doordat ik eigenlijk gewoon maar ja, bij, wijze spreken, bij een 3-0-achterstand... Uh, een verkeerde trussbaarbal geef en dan krijg ik 20.000 euro voor of 10.000 euro... Ja, dan wordt het ook lastig. Het is gewoon een lastig probleem. Maar dat is ook de reden waarom je wat net uh, geopperd werd. Mm -hmm. Dat je natuurlijk niet als sportbonden zelf het gokken moet gaan organiseren. Daar moet je dus nou juist van wegblijven. Want dan kun je ook niet mm -hmm. optreden als het, uh, ja. als het verkeerd gaat. Maar je hebt heel veel clubs in Engeland die hebben hoofdsponsor, uh, een gokbedrijf. En die krijgen gewoon uh, 40 miljoen per uh, seizoen of zo. Mm -hmm. Van die hoofdsponsor. Ja. Kijk, gokken is van, uh, is van natuurlijk van alle tijd. De Romeinen gokten al. Uh, bij de gladiatoren weer zou winnen. Ik bedoel, toen ik op de middelbare school zat... Uh, had ik met mijn vriendjes al een... Uh, deden we de voetbalpool al na in de klas... met echte ja. formuliertjes. Dat, dat gokken blijft altijd. Maar ik vind wel dat je het uh, goed in de gaten moet houden... En en het liefst had ik gehad dat de buitenlandse gokkers... Ja. hier in uh, Nederland ja. niet actief mochten worden. Ik heb het liever gereguleerd door onze eigen overheid. Nou, ja, maar er zijn nu nog, nu, nu, nu, nu, nu nog de buitenlandse gokkers... maar zo als, die, als die gokmarkt opengaat... er zijn nu al mensen die, al een, die hebben het nu nog allemaal gewoon gratis... maar ze hebben al een complete systeem opgestart. Als zometeen die gokmarkt opengaat... dan kunnen ze in één keer... dan is het niet meer gratis uh, uh, gokken op de maar dan wordt het allemaal betaald. En dan komt er in één keer ook heel erg dichtbij... Want dan heeft, het is ja, maar... voor mij om al, al, al honderdduizenden mensen nu al in Nederland te gokken op, op voetbalwedstrijden. Alleen er wordt nog niet echt betaald. Maar dat gaat zo meteen wel, ja, wel maar, van komen. Ja goed, maar, maar oké, okay, dat is dan één. Maar dat wil nog niet zeggen dat als je op een fatsoenlijke manier gokt, dat je dan tegelijkertijd spelers of scheidsrechters moet benaderen ja. om die wedstrijd te gaan in, beïnvloeden. Dat, is een, dat staat daar los van. En, uh ja, maar wat ik dan, waar nu zijn het al wel, nu, dan komen die mensen wel heel erg dichtbij, want nu zijn er nog blijkbaar die buitenlandse maffio's die, die die gokken op onze wedstrijden en die daar misbruik van maken, die mensen echt onder druk zetten. Maar zometeen kan iedereen dat in Nederland doen. En dan is het ook die voetballer en die heeft een buurman. En die buurman die gokt. En, en die tante die gokt. Maar als je dat op, bij een legale, goedgekeurde mm -hmm. uh, gokbedrijf in Nederland kan doen... heb je ook kans dat de, de, de, de drang om dat in Azië ja. te doen... met, uh, met een beetje loosje figuren, dat dat ook afneemt. Dat zou kunnen. Uh, dat kan ook de marktwerking wel zijn. En ja. weet het maar eens in Nederland geheim te houden. Hè? Uit, ja. <Klacht> Ik bedoel, zo simpel is dat tegenwoordig volgens mij ook niet meer, Erben. Uh, dus volgens nee. mij hoef je daar niet te bang voor te zijn. Okay. Uh, we, gaan, uh, we hebben een kwartiertje op hier de studio lekker te filosoferen waar we op kunnen gokken in het schaatsen. Oh. Hey, we kijken of dat nog een uh, wereldje ja. is waar we iets mee zouden kunnen opzetten samen. Ja, dat uh, tijden we Ja, het kan, het kan er goed. Verkeerde wissels. Ja. Verkeerde wissels. Verkeerde wissels wie zeggen. heeft er wel een, wel een snel schaatspak aan? <coughs> wie niet? Ja, ben wie ja. niet. Uh, zometeen uh, ga jij alles vertellen over dat ja, pak. Alles. alles. Wie het gemaakt heeft, hoe het eruit ziet en waarom het zo snel is, ongetwijfeld. Ongeleven. Dat doen we uh, na, vijf, na het animationaal van 5 uur. Dus graag tot zo.